Uur. Lot Levin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat een grote Oekraïense drone-aanval op zijn vloot heeft afgeslagen. Doelwit waren schepen van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 door Rusland werd bezet. Zeker één oorlogsschip zou zijn geraakt, maar volgens Rusland is de schade niet ernstig. Verder zouden alle drones zijn neergehaald. Oekraïne heeft nog niks over de drone-aanval gezegd. Bij de ontploffing van twee autobommen in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn veel doden en gewonden gevallen, meldt de plaatselijke politie. De bommen ontploften kort na elkaar op een drukpunt in de stad... vlakbij overheidsgebouwen en een restaurant. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslagen. In het verleden was Mogadishu geregeld het doelwit van aanslagen... door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Juist vandaag voerde de Somalische regering overleg... over maatregelen om het extremistische geweld te beteugelen. De Belgische columnist, interviewer en schrijver Hugo Kamps is overleden. Hij stierf in zijn woonplaats Knokke. Kamps schreef onder meer voor de Vlaamse krant het laatste nieuws. In Nederland maakte hij jarenlang interviews voor Elsevier. En in NRC schreef hij columns over wielrennen en voetballen. Hugo Kamps was 79 jaar. Het zachte herfstweer leidt vandaag opnieuw tot een warmterecord. Gisteren was dat ook al het geval. In Eindhoven was het vandaag het warmst met 24,6 graden. Dit is het zesde officiële warmterecord op datum op dit jaar. Tegenover één koude record. Het KNMI meldt dat zo'n warme herfstweek in het opwarmende klimaat niet zo zeldzaam meer is. De aarde is in ruim 100 jaar gemiddeld ruim een graad warmer geworden. De gemiddelde herfsttemperatuur in de beeld is nu 1,7 graden hoger dan in 2019. Het weer, het is droog en dus vrij zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en de 24 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en vrij zacht met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is die ondergetekende vet. Hij bij ZFM Entertainment voor u. Tot de klokjes van 7 uur op 106.9. 104.5 op het kabel. En uh, DHB Plus 6A. We gaan uh, lekker verder met. Uh, ja. Even kijken. Ja, daar is hij Ja, Bresema en Grijs. Alles is veranderd. Alles is hetzelfde Alles is kapot Alles doet het nog Alles staat stil Alles gaat door Alles heen Er is niets meer dat ik zeker weet Blauw was de lucht waar ik onder sliep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 And I'm Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 En DHB 6a Ik zie ons lopen in de lentezon Het plekje waar ons avond te begon De haren geen zorgen Zegen van de tijd Jouw houding in de mijne Een eerste kus We voelden de liefde Zo gaat dat dus Te jong en te wereld Dus we waren nog jong Jij voelt het heerlijk Als ik voor je zong Besefte toen niet Hoe bijzonder je bent Zo af en toe Als ik jou weer zag Dan bleef me dat bij De hele dag Dat nu pas herkent Oh, je zit in mijn hart Het voelt zo apart Als ik jou weer zie Nicky Bagen is uh, nog uh, niet gearriveerd, dus we gaan uh, lekker door met uh, wat lekkere muziek natuurlijk. En dat doen we met deze Harlem ha uh, zou ik zeggen. Zandvoorste zanger Yves Berens en daar hebben we het over vanavond. Ik kwam hier zomaar binnenlopen en zag je al meteen. Ik keek je aan, wou met je praten, maar jij. erbij te komen ik voel dat hier meer in zit en wil niet wachten want als jij En ja, vanavond en uh, ja, we gaan uh, een, uh, een plaatje draaien van uh, de nieuwe van Aukje uh, Fijn. En zij hebben het over groene gras en we gaan zo eventjes bellen met uh, Diego Horsken. Dus blijf er lekker bij. En te natuurlijk tot de klokjes van 7 uur. is groener aan de overkant. Ookje fijn was dit hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal op de 106.9, 104.5 op de kabel DAB Plus 6A. En we gaan naar Den -Hans. En ja, ik heb nog steeds mijn wilde haren. Yeah, ja, hij raakt ze ook wel eens kwijt, maar hij nog niet. Komt ie alweer aan? Oh ja, oh jee yeah. Maar laat me nu maar schuiven, daar trek ik me niks van aan Oh ja, oh jee yeah. Want binnen vijf minuten heel de tent hier in het trance En zingen we van volle naar achter mee, ja met de dans Ik heb nog steeds mijn wilde haren, ben ze nog lang Verloren. Elke avond ga ik stappen Soms wil ik daar tussen de voren Ik heb nog steeds Mijn wilde haren Je hoeft me echt Niets meer te leren Ik wil alles in het leven Nog een keer hebt Marie en Wien Geloof maar als ik zeg dan zie ik alles al gezien Ik heb nog steeds mijn wilde haren Ben ze nog lang niet verloren Elke avond ga ik stappen Soms wil ik kan dus Ik heb nog steeds mijn wilde haren Je hoeft me echt niet meer te leren Nog een keertje uitproberen. Het liefst krijg ik mijn centen in de grote envelop. En daar een avond stap. ZFM Zandvoort 106.9, op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. Niet zo serieus. Um, waarom deze single? Nou, ik uh, ging deed mee aan de schrijverskamp. En dan uh, ga je liedjes schrijven met producers. Uh, ook mensen die niet uit het volkse bijvoorbeeld komen waar ik dan een beetje in zit. En toen kwam ik in aanraking met Alan Clark en uh, Robert Fiesje... Uh, en ik vond het wel spannend, want ik ken Alan Clark natuurlijk van hele andere liedjes. En toen dacht ik van nu moet ik naar hem toe, van ik wil net zo'n liedje als een bom of stap voor stap. En uh, ik liep mijn liedjes horen, die vond hij heel leuk. En, uh, maar ik ben altijd zo, ik kan niet lang stilzitten en dan vind ik iets te lang duren en dan ga ik mijn grapjes maken. En dat duurde nogal lang, dus uh, toen op een gegeven moment zei hij, uh, jij bent ook niet zo serieus. Er werd er een soort opmerking gemaakt en toen zei hij, dit is eigenlijk wel een leuke kreet. En toen kwam hij eigenlijk met, van laten we liedjes zo noemen, niet zo serieus. En dan gingen we een liedje omheen bouwen. Dus het is wel iets heel leuks geworden en uh, ja, echt weer een liedje wat bij mij paste. Ik wilde terug naar de stijl stap voor stap een bom. Nou, dat past dit prima tussen. Had je ook misschien ergens een beetje de behoefte om uh, die boodschap te vertellen of kwam het uit het niets? Nee, uit het niets. Ik heb heel vaak, ik kan gewoon niet, uh, ik heb wel eens gesprekken bijvoorbeeld met een platenmaatschappij of uh, een boekskantoor. En ik vind een half uurtje wel lang zat. En dan uh, ga ik een beetje om me heen kijken en dat had ik vroeger al op school. Heel snel afgeleid. Dus uh, daar word ik altijd een beetje melig van. En dan komen de grapjes. Dus vandaar, de, vandaar het liedje. Leuk, leuk. En uh, vind je mensen over het algemeen vaak net iets serieus? Uh, nou, ik zoek juist op de mensen die niet zo serieus zijn. Maar dat wil ook niet altijd het goede betekenen, natuurlijk. Dan kom je vaak weer in de kroeg terecht. En ook op rare tijden. Uh, maar ik kan er wel mee omgaan hoor. Ik heb met iedereen omgaan. Alleen op een gegeven moment vind ik wel, dan moet het even luchtig worden. En dan ga ik even over wat anders beginnen. Maar ik zoek wel vaak de mensen op die het een beetje gezelliger zijn. Ja, en uh, misschien wel wat serieuze. Daarnaast ga je nu ook de Avonds Live doen. Ja. ja, dat is wel iets heel serieus. Ja, ja dat heb ik, uh, ik zit volgend jaar 15 jaar in het vak. En dat ga ik 4 op 3 juni in de Avals Live in Amsterdam. Uh, ja, dat is, zijn wel echt grote dingen en dat, dat neem ik wel heel serieus. en Daar kan ik ook kan niemand me op afleiden, want daar ben ik echt wel mee bezig. Uh, en daar zijn we nu al een klein beetje mee bezig van wat ga ik zingen op die avond. Nou, omdat ik 15 jaar uit het vak zit, en, en dan zijn er ook liedjes die worden vergeten. Bijvoorbeeld een liedje wat ik in 2008 heb opgenomen, dat zing ik nu niet meer. Maar dat vind ik wel weer leuk om op zo'n avond te gaan doen. Dat zijn toch voor de mensen dan herken, herkenbare liedjes. Dus uh, we gaan echt gewoon door de tijd heen, door die 15 jaar heen, met uh, eigen liedjes. Voelt het ook als 15 jaar? Nee, ik vind dat lang klinken, want ik ben nog heel jong. Ik ben uh, 31 en ik ben heel jong begonnen met zingen. Ik zing eigenlijk al veel langer. Maar 15 jaar geleden kwam mijn eerste single uit. En toen kreeg ik mijn eerste plaatcontract. Dus vanaf daar begon het allemaal. Um, maar het is wel 15 jaar in het vak. En dan vooral op het niveau waar ik op heb gezongen. Dus dat is elk jaar minimaal. 180 optredens bijvoorbeeld. Dat is nooit anders geweest. Dus dan is het wel een soort uh, ja, serieus vak geworden. Ja. Uh, vijf jaar geleden heb je het ook in de AFAS live gedaan. Ja. Uh, tien jaar. Ja. Uh, wat is denk je voor jou persoonlijk... nu het grootste verschil tussen Henk Dissel... nu en vijf jaar geleden? Uh, ja, een stuk volwassener geworden. Toch wel. Kijk, we hebben het steeds over niet zo serieus zijn. Maar toen was ik echt niet serieus. Dus toen... Uh... Toen moesten mensen mij echt naar de studio schuppen onderhand van je gaat nu wat doen. En dan was ik veel met andere dingen bezig. En nu ben ik wel echt gefocust op het zingen. En vooral na die coronatijd. Dan weet je van hoe mooi het vak eigenlijk is wat je mag doen. En uh, ja, hoe bijzonder het allemaal is. Want toen heb ik bijvoorbeeld gewerkt in de coronatijd in een magazijn. En dan kreeg ik kreeg 8 euro per uur. En toen stond ik daar dus van 7 uur s ochtends tot 5 uur middag was ik aan het werk. En dan ga je echt beseffen van zo lang moet dus iemand werken om bijvoorbeeld zo'n kaartje voor de avonds live te kopen. En toen kreeg ik duizend keer meer waardering voor dat. Want ik had nooit gewerkt. En toen kwam in één keer dit... Uh, ja, toen moest, toen moest ik wel. Ja. Dus dat heeft wel veel voor mij veranderd. In de videoclip van Niet zo serieus... zie je jou ook op een kantoor bijvoorbeeld. Ja. Een soort callcenter-achtige ja. plek. Uh, waar uiteindelijk iedereen helemaal uit zijn dak gaat. Uh, had je dat gevoel ook als je, als je in het magazijn staat? Van nou nu uh, even de slingers ophangen. Ja, ik wou dat wel. Maar ik werkte allemaal met... Uh, <laughs> serieuze mensen. Dus uh, dat bost ze ook wel eens, want dan uh, liep ik weer grapjes te maken om 7 uur s ochtends, maar daar waren we nog niet echt klaar voor. Uh, maar ik heb wel daar het gevoel, nu weet ik ook bijvoorbeeld hoe een vrijdag dus voor mensen voelt. Voor mij gaat vrijdag, begin mijn werk. En toen dacht ik van oh ik ben nu vrijdag lekker vrij. En dan, dan, nu snap ik wel dat mensen een vrijdagmiddagborrel of, of wat dan ook superleuk vinden. En dat kon ik nu ook voor het eerste keer meemaken. Gaan we niet zo serieus ook horen in de avonds live? Jazeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ik zing hem nu al. Ik heb hem uh, afgelopen week al gezongen met optredens. En dan, dat is toch wel het spannendste. van Hoe reageren de mensen erop? En uh, dansen ze wel mee? Uh, dan ga je ook natuurlijk Spotify in de gaten houden. YouTube, loopt het allemaal goed? Maar daar mag ik niet over klagen. Hij doet het beter als de vorige singles. Uh, dus dan merk je wel weer mensen willen deze sound gewoon weer horen. Echt weer terug naar het oude. En hij werkt hartstikke goed. Tot nu toe. Goed zo. En waar is hij nou om te beluisteren? Ja, op Spotify, natuurlijk onder mijn eigen naam Henk Dissel. Tuurlijk. En uh, op YouTube is de videoclip te zien. Dus uh, op alle streamingsplatformen is hij eigenlijk te beluisteren wel. En waar kunnen we tickets kopen voor de Afslife? Ja, dat is belangrijk: <laughs> www.henkdissel.nl. Top. Nou, dankjewel. Dankjewel. In de zaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment For You bij ZFM Antwoord. Aju, paraplu. Ja, ja, ja. Niet spelen, weet dat ik niet vond Lekker hoor, lekkerste muziek hier vanaf de tolweg Tina. En uh, dat was Katharina Hulzers Entertainment for you. Meer dan radio. Zo is het, Frans Duits. En uh, jij verliet me. Ik weet niet waarvoor, maar voorlopig nog even niet. Uh, het is nog geen zeven uur. Blijf lekker bij. Jij verliet me en zei niet waarom. Hoe kon jij dit toch doen? Waarom deed jij zo stom? Dat jij zo voor me wegging. Dat had ik nooit verwacht. Zojuist jou en mij, zonder uit te leggen, Oh al mag ik ze zeggen. Waarom jij mijn verliefd? Hier is nu alles voor wij. Doen. Waarom deed jij zo stom, dat jij zo van me weg ging. dat had ik nooit verwacht Hier Is nu alles voorbij, tussen jou en mij, zonder uit te leggen Of ook maar iets te zeggen, waarom jij mij verliet Hier bij ZFM. Jij verliet me. En uh, ja, we hebben inmiddels informatie. Nikkie, dat gaat niet lukken vandaag. Nee, hij staat uh, enorm vast. En uh, waarschijnlijk is er uh, iets gebeurd. Uh, hij kan iets zien of wat. Maar in ieder geval, hij staat stil. En um, ja, ja, de volgende keer beter zou ik zeggen. En um, ja, wat gaan we doen? Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zeker. Dennis Jones. En uh, ja, laat mij even alleen. Nog even wachten. hè. Nog even wachten. Tot zeven uur ben ik bij je. We hebben alleen nog uh, het nieuws van 6 uur natuurlijk. En nog wat uh, mensen die het moeten het bellen. Het is me zo'n pijn te weten dat er eigenlijk niets meer is. Het voelt nog zo vertrouwd, maar het is nu over. En ik weet ook wel, het is niet weg... Wat ik nu zo mis Maar ik ben nog niet zo ver Voel me... Toe te weten dat het nog wel. Het is de tijd, die gaat langzaam en niet vlug. En laat me even alleen. Wat is het weer gezellig, hè, Fred? Hij. Zeker. Dit is Chris. Duo NL. Als je Kijk gaat. Kijk aan. Kijk me aan. En blijf er lekker bij, hè, want het we gaan eventjes bellen met Jesse Arians natuurlijk. Dus uh, ja. Over haar nieuwe single. Het is niet te koffie, jij, maar pij. Je kunt denken het wordt beter.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 C'est très bien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 Je kent haar vast wel van uh, Duo en L. Maar uh, deze soloplaat ja, dat blijft toch een, een lekker nummer. En uh, ja, zoals beloofd zou ik ook iemand gaan bellen. En uh, in het voorprogramma heb ik al gezegd bij uh, Rob Harms uh, wie dat zou zijn. En uh, aan de lijn hangt Jesse Arjaans. Jesse, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, druk. Uh, ik kom net uit de oliebollenkraam. En nou uh, door straks lekker uh, muziek maken. Ja, ja, helaas zit je te ver weg om oliebollen te halen. Maar... Ja, dat is waar. We zitten helemaal in Stadskanaal. Dus ja, dat, uh, ja. dat is ver weg, ja. Ja, voor mij zeker. Ja, absoluut, ja. Hé, hey, maar... Uh, ja... Al niet te min, uh, jij bent een nieuwe single uitgebracht. Dat is liefde. Dat klopt, ja. ja. ja. En dat is helemaal op je lijf geschreven, of niet? Uh, ja, eigenlijk wel. Het is, uh, ik heb het zelf niet geschreven. Uh, Olaf Henselmans heeft het voor mij geschreven. En die kwam met een demo aan en zei... Ja, is het wat voor jou? En de, de tekst sprak me gelijk aan. Ja. Hè, um, ik was er nog niet aan toe. Ik was altijd op pad. Nou, ik ben met de zingen natuurlijk altijd op pad. En uh, overal naartoe. En mijn ja. gezinsleven, die, uh, ja, die moet dat maar allemaal... Mijn, mijn gezin, die moet het uh, ja, maar accepteren... dat ik wat vaker van huis <lacht> weg ben. <lacht> maar uh, ja, we ja, je een... elkaar daarvoor... Vrij in kan laten, dat is toch echt de liefde dan? Ja, nou ja, als ik, als ik jou zo eh, hoor en, en meemaak, zeg maar, eh, via de radio, dan, dan laat je ze gewoon geen keus. <laughs> ja, ja. Dat is waar. Toch? Ja, ik zeg niks. Nee, nee, nee. nee. Hé, hey, maar uh, ja, ja wat, wat, wat, uh, hoe loopt deze single eigenlijk? Want. Ja, eigenlijk wel lekker. Ik, uh, he, Spotify, Apple had ik uh, de leuke lijstjes te pakken he, uh, van Spotify zelf, de redactionele lijsten. Uh, eigenlijk overal Airplay, uh, daar wordt goed gedraaid. Op de bühne is dat echt een lekkere uh, ja, Polonair te plallen. Ja. Dus meestal dan, uh, als het liedje instaat, dan heb ik de polonaise op gang. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen straks thuis in de polonaise lopen als mijn zingen gedraaid wordt. Maar uh, nee, het is gewoon een heel vrolijk liedje en dat doet het heel erg goed. En uh, ik, denk, ik denk dat het, de kracht is dat het heel simpel is en dat je het zo meezingt. Ja, ja, nou ja, inderdaad, dat is, dat is de kracht van een, een nummer: hè, dat je eigenlijk twee keer hoort en, en ja, eigenlijk volledig mee kan zingen. Absoluut, ja, dat, is, dat vind ik ook. Ja, ja, ja nou, ik, ik vind dat het uh, dan prima gedaan is eigenlijk. Nou ja, uh, ik ook. Ja, dus, uh, um, ik sta altijd achter mijn eigen product. Uh, nou, dit is echt wel weer een liedje waarvan ik denk van ja, nou ja. Ik, uh, ik ben er echt trots op. Ja, nou ja. en uh, ja, Mensen die dat uh, die, die eigenlijk nieuwsgierig maken, die moeten gewoon eventjes blijven luisteren. En anders moeten ze eventjes naar YouTube gaan. YouTube, ja. Spotify. Spotify. Eigenlijk alles. Uh, social ja. media kunnen ze mij volgen. En uh, ja, vooral nu luisteren straks. Ja, en uh, Facebook. Wat je ook, hè? Ja, Facebook heb ik ook. Jesse Adrian, Tiktok. Ja. Tiktok doe ik ook, ja. Ik weet niet als je al uh, hebt gezien. Nou, nee, eerlijk gezegd moet ik uh, schuldig blijven. Ik, uh, ik, ik, ik kijk er eigenlijk nooit op. Nou, ja, ik maar, maar, ik, maar ik weet dat er een hoop zijn die het gebruiken. Ja, nou, het is wel de moeite waard. Want het is best wel hilarisch hoor, mijn profiel. Dat is uitnodigend. <lacht> ja, toch? Hey, maar uh, ja, uh, ja uh, Instagram ook natuurlijk. Hoe, uh, hoe zei je? Instagram. Instagram ja, ja he? heb ik ook, ja zeker en uh, ja, TikTok, Instagram, Facebook en uh, Twitter heb ik niet. Oké. Okay. Ik heb het uh, een ja, paar jaar geleden heb ik dat al geprobeerd. Ik snapte gewoon echt niks van. En dan denk ik van ja, wat moet ik hier nou mee? Ja. Het is ja, het is uh, inderdaad Twitter uh, vergeleken bij uh, Instagram, en Facebook en dergelijke ja. is het uh, net wat te omslachtigen ja, Twitter is meer wat voor de politiek, vind ik. Ik denk, nou ja, dat is niks voor mij. Ja, het, het, wordt, het gaat een beetje richting het zakelijke, zeg maar. Ja, en Discussies. ook al een beetje beledigend. En elkaar ja, ja, ja. een beetje, beetje afbeledigen. Ah, dat is ja, niks voor mij. Beetje... Ik ben, een, ik ben veel, veel socialer. Ja, een beetje uitjouwen is het inderdaad. Ja, vind ik wel. Maar goed, dat, uh, ja, dat, dat, dat maak je altijd wel mee. En uh, zelfs op YouTube maak je dat mee. Ik bedoel, af en toe Absoluut. lees ik uh, verschrikkelijke berichten. En dan denk ik van, jongens, uh, hebben jullie niks anders te doen dan... Ja, dit geen, uh... Ja, dat, dat noemen ze zogeheten toetsborstelden, toch? Ja. <laughs> ja, dat ja. kennen ze ook helaas. Dat, uh, dat hou je erbij. Kijk, als ik iets niet leuk vind of zo, dan denk ik van, nou, en door. Ja. Maar, uh, en als ik iets, leuk vind, iets wel heel erg leuk vind, ja, dan doe ik een reactie. Dat vind ik leuk. Of niet. Als, het is maar net hoeveel zin ik heb. <laughs> nee, maar het, het, is, het is altijd ja. wel verpand dat ze precies alles kunnen vertellen. Wat je dan hebt gezegd of wat je hebt gedaan. Ja, ja. En ja. het interesseert ze niet, en het is belachelijk, en dit en dat. Maar ze luisteren en kijken het wel uit. Dat bedoel ik, het interesseert <lacht> ze niet, maar het is <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. om even een reactie te Stie geven. Stiekem toch, nou, hè? Dat, dat is echt genoeg, hè? Dat, uh, eigenlijk ja. moet je daar heel erg, uh, ja, hoe noem je dat? Heel ja. erg een eer vinden, eigenlijk. <lacht> ja, ja. <lacht> ik, ik noem het altijd maar uh, ja, simpel. He? Dat bedoel ik, ja. Hey, uh, maar heb jij nog meer te plank leggen? Ja, zeker. Ja, in januari kom ik weer uit met een single. Ik ben bezig met mijn album, die komt in februari. Ja. Dus ja, ik heb heel veel op de plank liggen en dus, uh, ik ben dus gewoon komt... met van alles bezig. Dus in januari of februari komt er een album uit? Eind februari en in januari komt er nog een nieuwe single tussendoor. Okay. ja en, en natuurlijk de huidige plaat die komt ook op het album, dus ja. dat uh, is alleen maar heel erg leuk. Dus uh, druk, druk, druk. Ja, zeker. En ja, het is ook best wel spannend. Het is dus ook mijn eerste album, zeg maar, die officieel ook geplug gaat worden. En, en, uh, dus dat is leuk. Dat, uh, ja. Daar doe je het voor. En er was heel veel vraag naar, ook van radio's. Ja. En elke keer heb ik gezegd van, ja, nou nee, ik doe eerst wel singles. en maar op de nu begint het dan toch te kriebelen. Ja, goed. Maar, uh, kijk, uh, ik, ik weet net zo goed als, als jij. De, uh, het kost een hoop centen. Dat klopt, ja. En, uh, ja, ja uh, kijk, een, een single is, uh, is, is zo gemaakt in principe. Ook dat kost een hoop centen, dus wat aan oh, ja, een album? Zeggen. Wat zei je? Ik wou net zeggen, dat kost ook een hoop centen, maar goed... Uh, ja. ja, ja, ja, single kost ook een hoop geld inderdaad. En, maar een album, uh, ja, even, even net wat meer. Klopt, ja. Nou doe ik er wel wat liedjes op die ik in het verleden wat uit heb gebracht. Dus ja. de afgelopen drie jaar. Dat doe ik, die komen er wel bij op. Maar er komen ook nieuwe liedjes op, dat klopt. Oh, Oké, okay. nou, dan gaan we in ieder geval met spanning afwachten. Ja, ja, zeker. Nou, en jij ook natuurlijk. <laughs> ik ook. Ik ben net zo... Ja, ik, uh, ik heb er wel een spanning over, ja. Kijk, uh, ja, ik zeg altijd... als je een rondje doet... Uh, uh, langs de radiostations... Uh, ja vergeet dan deze deur niet. Nee, ik, zal elke keer, ik zeg het altijd tegen Dennis. En ik, ik zal even zeggen... dat hij elke uh, dat dat een keer live in moet plannen. En helemaal met het album gaan we natuurlijk... Over, overal en ergens heen. Dus ja. waarschijnlijk uh, zie je mij nog wel verschijnen. Ja, nou ja, ik hoop het in ieder geval wel. Uh, uh, mm. Nou ja, want ja. eind februari... Uh, ja Maart. Eind februari, maart ongeveer. Ja, ja, ja. We hou je in de gaten? Nou, dat uh, is, uh, <laughs> is goed. <laughs> hey, maar uh, ik zou zeggen, ja, als jij uh, eventjes jouw single aankondigt, dan oh, gaan wij je hem moet draaien. Ja. <laughs> en dan kun jij je in ieder geval weer met de, met de oliebollen gaan gooien. Ja, ga ik doen. Nou, allereerst bedankt voor de promotie natuurlijk. En uh, nog heel veel succes met de uitzending. En voor de luisteraars wil ik zeggen... Nou, mijn naam is Jesse, Jesse Ariaans. En dit is mijn nieuwe plaat, dat is liefde. Hey, Jessie, Jesse, ik zou zeggen dankjewel. En een heel goed weekend. Goed weekend. En geniet ervan, hè. Ja, jullie ook. Hey, dank je. Doe doeg. Doe Ik had nog zo. So... Dat dan de nieuwe single van Jesse Arjaans. En dat is Liefde. En uh, ja, we, we nog, uh, ja, we kunnen nog net uh, één plaatje doen, denk ik. En uh, ja, ja, gaan we doen. Jesse Jansen en uh, Zo is de Liefde. Ik zou zeggen, blijf erbij. Want uh, zo direct in de tweede uur gaan we weer iemand bellen natuurlijk. En verzoekjes zijn nog altijd welkom hoor. Zet er Leuk, ja. Gaan we dadelijk de zoeken, Marcel. Gaan we wat plaatjes uh... draaien. Het was een oude man, die dikwijls tegenkwam. Zijn blikken dwaalden zacht over de haven. Hij droomde van een tijd, raakte dat gevoel niet kwijt. Wat was hij toen gelukkig in die dagen? Nu zit hij daar alleen en slaagt wat voor zich heen, in een kring van nevel komt haar deelt weer terug. Je allerliefste liefde blijft je altijd bij, je allerliefste woordjes die er altijd zijn. En zij je zachtjes tegen waar ik houd. Je altijd bij, je allerliefste woordjes die je altijd zei. Je wist dan zeker dat zij toch de ware was, want zo, zo is de liefde. Gaap door zo vlug en riep de zee hem terug met tranen naar mij afscheid in de haven. En als de dag verdween, de nacht het maanlicht scheen, hun traan rolde dan zacht over zijn wangen. En nu hij ouder is, voelt hij dat zwaar gemis. In een kring van nevel komt haar heel weer terug. Je allerliefste liefde blijft je altijd bij. Je allerliefste hoortjes die er altijd zijn. En zij je zachtjes tegen haar, ik hou van ja, want zo. Tot zover het van ZFN. Via de kabel op 104.5.